Na de uitschakeling van Bin Laden promoveerde Rachman tot nummer 2 achter de nieuwe leider Zawagri. De orkaan Irene zal waarschijnlijk ook een deel van Canada bereiken. Weerkundigen hebben een waarschuwing uitgegeven... voor het gebied ten noorden van de grens met de Verenigde Staten. In de VS zelf is het dodental door de orkaan Irene opgelopen tot drie. De orkaan kwam in North Carolina aan land. Daar zitten honderdduizenden mensen zonder stroom en straten staan blank.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 In Waalwijk werd het 2-1. Vanavond zijn ook nog drie andere wedstrijden, maar die zijn nog niet afgelopen. Het weer. Vanavond klaart het op. Morgen opnieuw buien, eerst vooral in het westen, later ook in het binnenland. Tussen de buien door, geregeld zon, het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Slaapt u op vakantie beter dan thuis? Maak dan nu kennis met de matrassen en kussens van Tempoor. En ervaar optimale ondersteuning en comfort.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 Nogmaals, goedenavond. De koploper speelden met VVV in de eerste helft. Henk Kok. Het is werkelijk een leuke wedstrijd om naar te kijken. Het is een mirakel dat er nog slechts 3-1 staat in het voordeel van de RC20. Een geweldige poeier van Olajon tegen de buitenkant van de paal aan. Janko was drie keer dicht bij een doelpunt. Twee keer stopte Gent naar de bal en de andere keer pakte Meij, de verdediger van VVV, schopte de bal van de doellijn. Maar ik heb ook nog een aardige kans gezien voor Dion en VVV bij die stand van 3-1. Een schot voorlangs van Linssen. Stel je voor dat het een 3-2 was geworden. Maar FC Twente ruikt het gevaar, heeft de tempo geweldig opgevoerd en al een vijftal kansen in de tweede helft. NEC Herakles, Frank Wielijk. Nu voetbal 2-1 voor NEC. Het is een hele open wedstrijd geworden. Daar waar voor de pauze de rollen nog redelijk verdeeld waren. In een stukje NEC en een stuk Raakles is het nu een beetje 50-50 geworden. Met kansen voor beide doelen. Maar voorlopig in de tweede helft dus nog geen goals. En in de eerste helft nog Utrecht-Roda, Bas Tichler. 0-0 na 18 minuten, maar Utrecht is uh, sterker, gevaarlijker geweest. 200% kansen. Eerst Gernd, die in plaats van te schieten op doel dacht ik, doe Tikkie terug op de keeper. Nou, die stelde dat erg op prijs. Even later werd Snyder voor het doel gezet door Assara, maar die had te veel tijd nodig om te bedenken wat hij wilde doen. En even later, maar dat is Utrecht inmiddels wel gewend, werd er een goal afgekeurd. En wij hadden toch weer de indruk niet terecht. Want wat gebeurde daar nou eigenlijk niet veel? De keeper ging naar de bal, stond de bal in zijn eigen doel. Maar de goal werd even goed afgekeurd. Nu Moulenka laat het schiet over aan Assare En Proes moet redden om nog maar eens te onderstrepen dat Utrecht beter is in de bal gewaard. De Bengals en dan Henkok. Ja, je kijkt naar de wedstrijd tussen Twente en de VVV. de stand is 3-1 en het voordeel van de Twente. de bal is achterin bij Wiskerov. En Wiskerov die met een lucky poging probeert die bal weg te schoppen. Maar Van Hulten heeft ook geconstateerd dat U Scheebo het been wat te hoog had gegeven, dus een vrije schop voor uh, FC Twente. Heel snel genomen, de bal is alweer bij Doeklas. Gaat naar de linkerkant van het veld, naar Ola John. Ola John, die uh, de rechte, rechterverdediger van VVV een hele vervelende avond uh, bezorgt. Maar heeft nog niet gescoord. bal nu naar het uh, Tindali Dalli die in die tweede helft voornamelijk heeft te maken met Moussa trouwens. Moussa nu ook tegenover Tindali. En waarom zeg je dat? Moussa speelde in de eerste helft aan de linkerzijde bij VVV en nu aan de rechterzijde. De aanval van Twente gaat door, de jongen moet scoren. 4-1, jawel, jawel, jawel, jawel. 4-1, hij kon die kans ook niet missen met het linkerbeen hoog in het kruis. En zo heeft FC Twente ongetwijfeld deze wedstrijd definitief beslist. 4-1, dat kan VVV niet meer goed maken. Ze hebben drie doelpunten gescoord in de voorgaande drie wedstrijden. En dan zouden ze nu ook drie doelpunten moeten maken in een restant van 20-25 minuten. Dat lijkt me voor dit dappere VVV wat leuke aanvallen zo sporadisch heeft opgezet. Met name via Moussa en Ousjebo. Ousjebo die nog een kans kreeg. zojuist op 3 tegen 2. Maar de bal moest kappen voor zijn rechtervoet. Ja, en dat kostte, ja, dat, daar, daarmee verknoeide hij in feite die kans. Maar nu de Jong met zijn tweede doelpunt. hier voor de FC Twente. 4-1 met nog 20 minuten te voetballen. NEC Herakles, Frank Vieluid. staat al een tijdje op 2-1. We zijn in de 67 e minuut van de wedstrijd. Veel fouten worden gemaakt. levert ook veel kansen op. In ieder geval opties erop. Nu weer eentje voor NEC. Uiteindelijk wordt die bal... Uh... Tot corner verwerkt door Breukers die zelf in eerste instantie de boot inging de bal inleverde bij Schöne. En uh, dat nu dan uiteindelijk op de achterlijn weet te herstellen in het duel met uh, Amieu. Die krijgt nog een tikje mee op het achterhoofd van de scheidsrechter Guzubiuk. Omdat hij daar geen overtreding in zag. Ja, een corner of een vrije trap net op het randje van het strafschopgebied. Het scheelt een paar meter, maar het is ongeveer hetzelfde idee zeg maar. Corner dus voor NEC richting de eerste paal. Die hoekschoppen van NEC leveren tot nu toe nog bar weinig op. Maar ze krijgen weer een nieuwe poging. Omdat Van der Linden eraan zit en de bal opnieuw over de achterlijn gaat. En dus weer de bal in het kwartcirkeltje bij de hoekvlag. En een nieuwe poging, weer een lage bal. Weer bij de eerste paal relatief makkelijk weggewerkt in eerste instantie. Zo lijkt het, maar in tweede instantie dan uiteindelijk helemaal... Uh, door, weggewerkt. Latti-Perissa kopt die bal dan weer half terug. Blijft hij een beetje hangen op 20 meter voor de goal van Iraklis. Uh, van der Linden geeft hem dan een zetje. En dan is het toch weer uh, uiteindelijk Latti-Perissa die, die er goed tussen zit. Dus kan NEC weer komen. Schöne aan de linkerkant tegenstander voorbij. Dat is uh, Everton, gelegenheidsverdediger. Maar uiteindelijk in tweede instantie wint Everton dan toch. Als Schöne denkt dat hij er voorbij is, zet Everton er nog een beetje tegenaan. Maar NEC heeft hem alweer. En dus opnieuw uh, uh, Schöne aan die uh, linkerkant. Zoeken naar de vrije man. Denkt hij te vinden in Amieu. Amieu. die was eigenlijk nog een beetje half-half onderweg richting de achterlijn. Die denkt, die bal ga ik niet meer halen. Breukers laat hem rustig lopen. En dan is de aanval echt wel voorbij. En staan er twee wissels klaar. Darrell Douglas staat klaar om erin te komen voor Herakles. En uh, bij NEC staat klaar uh, Navarone voor de middenvelder. De jonge middenvelder die de laatste weken regelmatig in mag vallen. Wij zijn hier uh, in Nijmegen zo'n uh, 68 minuten onderweg. En het is nog steeds 2-1 voor NEC. U treft nog steeds beter dan Roda en Bas Tegelen? Ja zeker, dat is niet veranderd al 25 minuten lang niet. 0-0 Nul nog altijd standig algewaard. gewaard is boos omdat het vindt dat Gerndt een strafschop moet krijgen. Na een duel met Wielaert leek me eerlijk gezegd niet zo heel veel aan de hand. En gaat wel heel makkelijk naar de grond. Dat schrijft zich bossen. Daar de bal niet voor op de stip wil leggen lijkt mij te billeken. Dat geldt dus niet voor die afgekeurde goal van een minuut of tien geleden. Want dat leek ons wel onterecht. Proes ging eigenlijk met zijn hand naar de bal in een duel dat voor hem zich afspeelde bij een hoekschop van Utrecht. Daar lagen Gert en Donald met elkaar in de clinch. Daar ging Proes naartoe. Die stond eigenlijk volgens de bal om het tweetal heen in zijn eigen doel. Dat leek me gewoon een treffer voor Utrecht. Maar daar werd de bal dus afgekeurd. En daar kwam Roda goed weg. Is Utrecht dan een keer geschrokken vanavond? Ja, wel degelijk. Een paar minuten geleden toen Plotseling Donald op de lat kopte. Van Dijk die eigenlijk die bal niet meer verwachtte. Zijn handen alweer terugtrok. En achter zich keek en dacht, nou die moet over het doel gaan. Maar die bal plofte boven op de lat. En daar had Roda dus ook maar zo op een ene voorsprong gekomen. Dat zou tegen de verhouding zijn ingeweest. Maar het had maar zo gekund. Roda aan de bal via Vormer de hoogte van de middenlijn. De klok na 26,5 minuut. De beulen aangespeeld. Halfwege de Utrecht helft heeft te veel tijd nodig om te controleren. Mertensson breekt uit en onmiddellijk is daar de paas naar de buitenkant naar Moulenga. Gernt wacht voor het doel. Mertensson komt daarbij. De paas van Moulenga is zwak. Is heel zwak en kan eigenlijk vrij makkelijk door Biemans onschadelijk worden gemaakt. Die geeft daarmee wel een hoekschop weg waar Utrecht inmiddels ook alweer een handvol van heeft mogen nemen. Maar daar had bij deze uitbraak voor Utrecht toch wel wat meer in gezeten. Maar de paas onzuiver. Hoekschop van Utrecht. Die worden vanaf de linkerkant genomen door Tommy Orr, de Australiër. Die een mooie trap heeft. En dat dan nu mag gaan proberen in de richting van bijvoorbeeld het hoofd van Schuttimees of van Forstermans. Dan komt de bal van Ors. Inderdaad, een goede bal wordt weggekopt door Roda even goed Door Juncker opgevangen. En dan wil Roda gaan counteren. Moet Utrecht verdedigen. Doet hij dat via Assare Die heel verstandig een kleine overtreding maakt. Het publiek is daar boos over. Maar het levert Roda een vrij trap op. En belangrijker dan dat. Utrecht de gelegenheid om met veel mensen weer terug te lopen richting eigen elf. Utrecht sterker. Utrecht gevaarlijker. Maar nog geen goals na 27,5 minuut. Sterker nog, daar is Jonker dichtbij na een paas vanaf de linkerkant van Hemten. Zo ineens duikt hij op. Achter de twee verdedigers van Utrecht. Bulthuis en Schutten hem in de gaten moesten houden. Maar dat dus eigenlijk maar half deden. Maar de bal gaat uiteindelijk voorlangs. Het blijft 0-0 in de Galgenwaard. Zoals gezegd, Utrecht beter. Maar eh, Roda zo nu en dan toch ook gevaarlijk in de tegenstand. NEC nog steeds voor, Frank Wielijt. Ja, toch krijg je het gevoel dat het niet 2-1 blijft. Maar wat het er uiteindelijk wordt moet je niet aan mij vragen. Want het kan echt eh, werkelijk alle kanten nog eh, opgaan. ...in deze wedstrijd. Ik heb Darrell Douglas in laten vallen... ...maar toen hij zijn trainingscheckje uittrok... ...bleek het stiekem toch Duarte te zijn. De heren hebben exact hetzelfde kapsel... ...en ik heb hem alleen maar van achteren gezien. Vandaar de vergissing. Duarte dus ingevallen. De vrije trap genomen nu door Kolwijk ...in de handen van Pasveer. Die schiet die bal zo hard en zo ver mogelijk... Naar voor ...in de richting van Armenteros. Die gaat het aan. met Grootvaam. De Grootvaam gaat onderuit. Klein buwtje van Armenteros... En de zweet wordt daar onmiddellijk voor bestraft. Grootvaam die een uitstekend debuut maakt overigens tot nu toe. Verdedigend. Prima het doet. Steeds als hij een tackle moet maken dat keurig netjes op de bal doet. Alleen aanvallend gek genoeg is hij een rechter aanvaller van origine. Is het tot nu toe een wat magertjes. Hij weet niet zo goed waar hij met de bal naartoe moet. Als hij hem uiteindelijk eenmaal heeft. Maar verdedigend daar staat hij in eerste instantie voor. Een prima debuut voor hem. Nu George. In even de bal de breedte, in richting van de velden. De maker van de tweede goal van NEC. Voorlopig is dat nog de winnende. Maar met nadruk voorlopig. Schöne is daar weg centraal. Daar loopt nu uh, naar Verona voor. En uh, daar komt ook het probleem bij uh, Van Eijden. Die raakt de bal kwijt aan Plet. Plet het duel aan fysiek met Van Eijden. Dat is een aardig duel hoor. Fysiek gezien. En dan heeft Duarte de bal. Denkt hij te kunnen doorlopen. Hij heeft Nuitik nog voor zich. Maar Guzubiuk heeft het spel onderbroken. En die fluit uh, voor een vrije trap. Er komt wat gefluit uit het uitvak uh, van Herakles. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want Duarte zal ongetwijfeld uh, gedacht hebben eventjes dat hij... Uh, omgaan schieten. Maar het wordt voorlopig fijn. of iets die de vrije trap mag gaan nemen voor Herakles. Van 25 meter afstand zal hij de bal denk ik ergens bij de tweede paal gaan neerleggen. Heel scherp zal het gaan gebeuren. Zo scherp dat er niemand meer bij kan komen. Bal over de achterlijn. Geen problemen voor Babels en zijn defensie. 72 minuten zijn we onderweg. En het is inderdaad nog steeds 2-1 voor NEC tegen Herakles. Ja. Ik loop naar beneden, in de garage zeegoos stroom. Ik taal weer bijna een dikje geleden, kom, loten begon. Het giert naar geen haar, we moeten naar hunnen. De zaal is in los en vaat in de bier. Is dus rustig op stroo, geen minste bekennen, wee, Samen we komen er al. Even goed. Jij toeters, jij Geef goed geen troeters, geen melle. Geen mannen van staal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vol in de zon, de spaken die blinken, de schaduw die valt over de week En ik weet nou al wat ik wil drinken straks in hier een keer leeg het stuk leenin, we moeten flink knijpen. Daar rennen een haas, over en een koeien. Nee, ja zo het stuur, De drappers te draaien, hier en weer. He, moet er we zien. Niemand vertellen, weet wie je samen. Ik kom er al. Rechtveroot, gentoerschend. Oh, en de wel is vermee en de wolken die wijen aan ons verbeet. Hey, hey, hey, op de we zien. Niemand vertellen, week hier we samen, we komen er wel. Heeg veroeg en te tussen bellen. Roman Heuser met mannen van Staal. Twente blijft uh, koploper want wint makkelijk vanavond voor VVV Henkok. Ja, achteraf blijkt het toch een ABC te zijn. En uh, Twente uh, gaat gewoon door. Dat kent geen enkele pardon. Kent geen enkele genade met de VVV. En als ik allemaal de kansen even beschouw, dat zal hij niet doen trouwens. Dan had het heel gemakkelijk 7 of 8-1 kunnen staan. En Twente heeft in deze wedstrijd dus een totaliteit wel 12 tot 15 uh, kansen gehad. Ik ga maar even kijken naar Ruiz. Waar Ruiz slaal om naar de as van het veld. Dan wordt er even gekaars met Brahma. Ruiz krijgt de bal terug. Nog steeds net een paar meter buiten het 16-meter gebied. Gaat die bal naar... Ja, nee, nee, nee. Tidali kan niet scoren. Tidali scoort die bal niet. Dat Kans. Ik Hij dacht aan een mooi doelpunt met de bannenkant van de schoen, maar dat gelukt niet. En als ik het dan heb over een stand van 7 of 8, 1 of 8, 2, dan moet ik met name Janko noemen. Janko heeft alleen in de tweede helft al een zestal kansen gehad. En hoe komt het dan dat hij die doelpunten niet heeft gemaakt in die tweede helft? Nou, dat heeft te maken met het vizier niet op scherp. Het heeft te maken met doelman Gentenaar. En dan heeft ook te maken met een gebrek aan fortuin van Janko. Schoot bijvoorbeeld ook een keer op de lat. Uh, op een uh, voorzet van Wiskerov, de verdediger van FC 20, die ook mee naar voren was gegaan. Heeft de VVV helemaal niks meer laten zien? Jawel, Kullen kreeg nog een aardige mogelijkheid, maar het was veel beter beter geweest dat hij de bal had afgespeeld naar Oceboe bijvoorbeeld of van Moussa. Maar hij ging voor eigen succes bij die stand van 4-1 in het voordeel van FC Twente. En toen kon Michailov heel gemakkelijk de bal keren. De bal die wordt uitgetrapt door Gentenaar. Gaat naar de helft van FC Twente. Dan kan Janko de bal niet overnemen. Maar had Janko zijn totaalproductie in deze wedstrijd kunnen opvoeren. En de paas van Janko die was bedoeld naar de rechterkant van het veld naar Berghuis. Berghuis is binnen de lijnen gekomen voor Ola John. En Ole is absoluut niet gewisseld omdat hij een onvoldoende speler voor een onvoldoende speler. Nee, missie was het wel een applauswissel. Dat kan ik eerlijk gezegd niet beoordelen. Van een applauswissel krijg je misschien over het algemeen vijf of tien minuten voor tijd. Maar Koa Andreas wil Berghuis waarschijnlijk ook een kans geven. Berghuis gaat nu een hoekschop nemen. Aan de rechterkant van het veld er zal een inswinger worden. Een hoog voor de goal. Wie gaat er koppen? Er wordt gekopt door Douglas. De bal wordt even teruggelegd op Brahma. En dan wordt de bal bij de eerste paal buiten de doel weer gebokst. En blijft verlopen bij vier, 1 nog moeten voetballen een klein kwartiertje. Maar Co-Adriaanse neemt niet genoeg met 4-1. FC Twente neemt niet genoeg met 4-1. Het zou me niet verbazen als er nog doelpunten zouden vallen. NEC Heracles kon nog alle kanten op, Frank-Pilet. Ja, het had bijvoorbeeld 3-1 kunnen zijn met de kans van Latuperissa die hij liet liggen. Een open schietkans vanaf de linkerkant aangeboden door Navarone voor... Een man uh, van 19 jaar. Die uh, op de plek van Schöne is gaan voetballen. Een jong talent uit de NEC-opleiding. Komt uit Tiel. Dus van uh, Molukse afkomst. Heeft een hele goede actie in huis. Maar ook goed overzicht. Een fijn steekpaasje. Dat hebben we allemaal al kunnen zien. In al die invalbeurten die hij dit seizoen heeft gemaakt. Een jongeling uh, die eraan zit te komen weer in uh, Nijmegen. Armenteros nu voor uh, uh, Herakles. Legt de bal breed. Doet dat heel slordig. Daar zit Kolwijk goed tussen. Dan moet George die bal wegroeien. Om uh, niet in de problemen te komen. Doet dat in het luchtledige. En dus kan achter. In Rienstra daar weer oppikken voor de Almeloers. Breed leggen naar Van der Linden. Van der Linden, ja, waar moet die bal eigenlijk naartoe? Want iedereen staat stil. Dus levert hij hem in bij Kolwijk. Die staat recht tegenover hem. En Kolwijk legt hem dan weer, dat is een beetje het beeld van de wedstrijd. Achter weg waardoor Herakles weer weg kan komen. Want je krijgt kansen. En dat komt eigenlijk alleen maar omdat er fout op fout gestapeld wordt. Over en weer. En dat allemaal meestal halverwege de eigen helft. En dan heb je al gauw een kans te pakken als je tegenstander dat vlot genoeg in de gaten heeft. En Lekker snel naar de aanval schakelt. Dat lukt allemaal wel. Maar nou nog die bal er ergens een keertje inschieten. Dat is een beetje het probleem. De vrije trap voor NEC genomen. George gaat de actie maar weer eens aan. Er staat nog wat rugdekking van Duarte. Dus maar breed leggen naar Van der Velden. De combinatie met Platje, Koolwijk en Van der Velden nu helemaal vrij aan de rechterkant. Aannemen, de bal voorgeven bij de eerste paal. Daar is George. Die komt niet aan de bal. Bal over de achterlijn. Dan kan NEC weer een hoekschop gaan nemen. Met uh, nog een minuut of tien op de klok in deze wedstrijd. De hoekschoppen van de Nijmegenaren, daar heb ik al aan gerefereerd. Ze hebben wel Nuitink, ze hebben Van Eijden. Dat zijn allemaal jongens die best aardig uh, kunnen koppen. Nuitink is wel geneigd om uh, een aantal keren per seizoen een uh, kopbal te maken. Maar die ballen komen allemaal niet op hoogte, hoofdhoogte voor de goal terecht. En uh, tenminste tot nu toe niet. Deze zou uh, een optie kunnen zijn. In ieder geval op het hoofd van Nuitink. Die kopt hoog over de goal. Tien minuten nog. NEC nog steeds 2-1 tegen Iraklis. Hoe is het nieuwe FC Utrecht voor jou Bas? Nou, ik, uh, ik zie ze voor het eerst dit seizoen. valt me eerlijk gezegd helemaal niet tegen. Ze zijn uh, beter dan de tegenstander. Nu krijgt de tegenstander Roda wel een kans. De beulen met het hoofd en op de paal. Want dan heeft Donald de lat geraakt met het hoofd en de beulen nu de paal. En zo krijgt, hoe gek het ook klinkt, Roda dat helemaal niet zoveel te vertellen heeft in de gewaard. Eigenlijk de twee beste kansen van de wedstrijd om hier de score te openen. Het zijn uh, momenten waar Utrecht dan geducht rekening mee moet houden. In de wetenschap dat het zo even via een vrij knappe vrije schot van Rodney Snijder. Hij blijkt dat dus ook te kunnen. Eigenlijk maar net naast de paal. Heel dicht bij de openingstreffer was. Nu Utrecht geschrokken. Daar komt Roda weer. Pluitbal voor de goal. Oh, 1-0 voor Roda. En wat een schitterende goal van Mats Jonker. Zijn eerste van dit seizoen. En hij doet het achter het standbeen langs. De paas die komt. Hij hangt eigenlijk al in de lucht Jonker. En achter zijn standbeen langs gaat de bal vervolgens in de verre hoek langs Van Dijk. En zo blijkt dat de doelman van Utrecht en de verdedigers van Utrecht tot twee keer toe gewaarschuwd zijn. Via een bal op de lat en een bal op de paal. En heeft Utrecht het gevoel gehad dat het gewoon beter is geweest in de eerste helft. En dat was het ook. Maar staat het wel gewoon na 38 minuten met 1-0 achter. Door een prachtige goal. Dat moet echt gezegd van Mats Jonker. Achter zijn standbeen langs. In de verre hoek. Het is tegen de verhouding in. Maar Roda zal er niet malen. Jonker zijn eerste nogmaals van dit seizoen. Zet Roda op 1-0 in de gewart. Frank Vierleid met de volgende kans. Ja, inderdaad. Deze had het 2-2 moeten zijn, maar het werd er uiteindelijk ook niet. Steekbal Duarte op Armenteros. Prima steekbal. Het is 2-1 nog altijd dus, omdat Herakles die kans voor Armenteros niet weet te maken. En de eerste cruciale redding van Babels dit seizoen is in ieder geval een feit, want die lag er goed tussen. De Hongaarse doelman, nu Sillissen verkocht is aan Ajax, en ook gelijk aanvoerder geworden door Hongaar. Een belangrijke redding voor hem. Kolwijk nu raakt de bal kwijt aan Duarte op de helft, diep op de helft. Van Herakles. Bal naar voren geschoten over de zijlijn. Dus kan NEC of gaat het via Nijmegen naar nee, NEC? mag gaan gooien. Grootvaam gaat dat doen. Ze maakt vandaag zijn debuut. En heeft al kramp gehad met nog een kwartier te spelen. Dus uh, hij zal het zwaar krijgen in het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Zeker met zijn tegenstander Armenterels. Die vandaag in een prima vorm verkeert. Maar uh, dat nog niet heeft kunnen bekronen met een, uh, met een doelpunt. In ieder geval niet uh, die punten op, uh, oplevert. Nu uh, Platje in het duel. Krijgt de uh, ingooi uiteindelijk tegen omdat volgens mij George als laatste nog aan de, aan de bal zat. En dus kan Looms gaan gooien voor Herakles. Vanaf de linkerkant doet hij dat dan natuurlijk. Want daar speelt Looms als verdediger. Duarte geen controle over de bal. Nu een overtreding van Kolwijk en zit je in een fase waarin alle kleine tikjes even worden afgefloten. Ze elkaar geen enkel licht meer gunnen tussen het lichaam en de bal. En daardoor al die duelletjes. Ja, er worden zoveel fouten gemaakt. Je moet wel in de buurt zijn om dat ook af en toe af te dwingen. Breukers nu helemaal aan de rechterkant. Krijgt wel wat ruimte. Dus kan die opstomen op de helft van NEC. Schiet dan vervolgens toch tegen Latuparissa aan. En moet het nu doen met een ingooi. Doet dat richting Overtoom. Terug naar Breukers. Breukers zoeken naar de vrije man. Voorin is niet echt beweging. Ja, een terugtrekkende beweging. omdat iedereen buiten spel staat. Dus van der, Linde. van der Linde op de middellijn. Ook zoeken we naar een mogelijkheid om voorin iemand aan te spelen. Het wordt Armenteros. Die krijgt de bal bij Plet. Die gaat dan over het been van Van Eijden. Althans, dat vindt Plet. Van Eijden vindt Van niet. En Guzebujuk is het eens met de verdediger van NEC. Hij staat er met de neus bovenop. En uh, wuift uh, het vallen van Plet weg. En daarmee is Babels gewoon degene die de bal op de rand van zijn doelgebied kan leggen. En het spel daarmee kan voortzetten. En uh, dus balbezit voor NEC. En nog steeds 2-1. 4-1 bij Twente VVV. Henk Kopp. Ja, Ronald, mijn administratie schiet gewoon tekort om alle kansen en mogelijkheden bij te houden. En als ik het over kansen heb, dan, dan denk ik dat ik zeker op 15 goede scoringsmogelijkheden zit voor fc Twente over de gehele wedstrijd. Want Janko, dat heb je nog wel bij kunnen houden, en heeft er 7 gehad in de tweede helft. En zojuist heeft Janko weer een hele aardige kans gemist op een paas van Willem Jansen. Had hij moeten scoren, maar hij schoot de bal naast. En mocht FC Twente nu denken, dit is een soort strafexpeditie richting VVV... dat er een revanche neemt met deze overwinning om de nederlaag tegen Benfica, dan zeg ik nee. Dit kan geen revanche zijn van de FC Twente. Van revanche kun je alleen maar behalen op een tegenstander van formaat. Een tegenstander van naam en faam in de Nederlandse competitie. En dat heeft VVV vanzelfsprekend niet. 4-1. En moet er moet nog gespeeld worden. 7-8 minuten. Een vrije schop. Je is heel kort genomen afgespeeld naar Ruiz. Rentla, een Slovaak, is binnen de lijnen gekomen voor de jong. Die mag ook even uh, proeven... We de sfeer van deze Nederlandse competitie. Rosales gaat die bal zo dus beneden voorzetten. Gaat het 16 meter gebied binnen. Maar het was een hele slechte paas van, uh, van Rosales. Die bal uh, gaat gewoon achter de eerste paal. Dus gaat gewoon over de doellijn. En in dit geval uh, geen mogelijkheid. Geen kans dus voor de FC Twente. VVV heb ik af en toe nog gezien voor het doel van uh, Michailov. Moussa die schoot nog eens een keertje over. En als je alles en alles bij elkaar optelt. Is het een buitengewoon eenzijdige wedstrijd geweest. Zeer zeker qua kansenverhouding. VVV had zijn kansen Paragisch je aanvallen omdat Twente heel veel ruimte weggaf in de verdediging. En alleen maar een aan aanvallen dacht. Vandaar die stand 4-1. Maar daar hadden dubbele cijfers op het scorebord moeten staan. Het zit Utrecht ook niet mee? Ook vanavond niet Bas Tichler. Nee, het zit echt behoorlijk tegen Koeman. Ik heb dat eerder gezegd. Vanavond is natuurlijk in het begin van de seizoen erg boos geweest over afgekeurde goals. Of onterecht gegeven strafschoppen. Vanavond heeft hij weer reden tot klagen. Omdat er naar mijn smaak het doelpunt van Utrecht onterecht wordt afgekeurd. Na zeg maar een kwartier voetballen als Proust de bal zijn doel lijkt te slaan Zie er geen overtreding in van helemaal niemand. Utrecht wilde nog een uh, strafgop. Die krijgt het denk ik terecht niet. Maar Utrecht weet dat het een hele behoorlijke eerste helft heeft gespeeld. Twee, drie grote kansen heeft gekregen. Die gingen er allemaal niet in. Maar Roda staat gewoon met één deel voor door die goal van Juncker zo even. En komt het hier weer in gevaarlijke positie? Nou nee, want Fladerens krijgt de bal net niet mede. Wel Utrecht uitverdedigen moet oor als een haast naar de bal toe. Dan wordt hij daar afgetroefd tegen de zijlijn aan door Montaigne, De rechtsback van Rode JC, die de bal dan maar over de dugout de tribune intrapt. En Utrecht krijgt een... Ingooien te nemen. 0-1 dus in de galgwaard Utrecht-Roda. Met uh, nog twee minuten officieel te gaan in deze eerste helft. Bulthuis gaat gooien. Dave Bulthuis, de jonge linkervleugelverdediger. 21 jaar oud. Gooit de bal in de richting van Assara. Assara terug naar Bulthuis. Paasstands. Helemaal niet zo'n gekke bal trouwens. Naar Gert Die heeft gezien dat er aan de rechterkant ruimte ligt bij Bovenberg. Bovenberg komt. Geeft de bal aan Moulenga. Beetje te scherp. Daar kan Biemans tussen zitten. Verdediger van Rode Jesse. Die dus centraal staat in plaats van Vukovic naast Wielaard. Die trapt de bal dan aan de overkant weer de tribune zodat Utrecht daar een hoekse of een ingooi mag nemen. Anderhalf minuut nog in de eerste helft. Utrecht 0, Roda 1. Hoe lang heeft die raakles nog om iets te doen aan die en achterstand Frank? Nou nog 3,5 minuut. Officiële speeltijd en nog wat extra tijd dat erbij komt. En we gaan naar Bas. Gelijkmaker zit er in de Galgenwaard. Die komt dan uit de inworp vanaf de rechterkant. Die bal komt het strafschokgebied en wordt verlengd door Moulenga. En wie eerst nog denkt, hij komt met een omhaal. Dat lukt eigenlijk helemaal niet. Dan komt hij voor de voeten van Tommy Oor. En die draait eigenlijk heel snel weg van zijn tegenstander om zijn as. En tikt de bal dan vervolgens van uh, dichtbij in het doel. Langs doelman Proest die geen kans heeft op die knal. Die vanaf een meter op 4-5 op hem afkomt. De terechte gelijkmaker in de Galgenwaard is gevallen. Tommy Oor maakte hem. Het is dus 1-1. En we gaan van Utrecht weer terug naar Nijmegen. Frak. Daar waar Bos kiest voor de aanval. Van der Linden de aanvoerder gaat eraf. Centrale verdediger. En Darrell Douglas nu wel komt er in. Een aanvaller dus. En overtomen met de bal voor de ploeg uit Almelo. Everton bereikt aan de linkerkant. Gaat het nu wel met Grootvaar. Althans dat lijkt zo. Hij dreigt in ieder geval. Fijn of iets ingespeeld. Heeft al een keer goed geschoten van afstand. Krijgt hij de bal nu weer terug. Ja, achter zich. Dus moet de aanval even. Het tempo eruit. Krijgt nog wel de ruimte voor het schot. Gek genoeg. Hij kiest voor de bal breed. Dat doet hij prima. En uh, daar staat uh, dan uiteindelijk uh, Douglas. Douglas geeft de bal voor. Kalwijk werkt daar weg voor NEC. En dan Platje in duel met Duarte. Is het uh, Platje die wint. Platje duwt. En dan krijgt uh, Herakles de vrije trap mee op de middellijn. Duarte neemt hem snel. Herakles heeft nu natuurlijk haast. Want het staat al veel te lang. 2-1 naar de zin van uh, de ploeg uit Almelo. Nuitink werkt weg. Recht. Centraal achterin. En uh, dan is het uh, uiteindelijk voorin. Zoeken naar uh, de ruimte voor George. George die uh, volgens mij overtreding ook nog meekrijgt. En uh, dus nog twee minuten te gaan in Nijmegen. En die 2-1 stand nog altijd waar uh, Herakles van alles aan wil doen. Maar voorlopig lukt het allemaal nog niet. Utrecht, Roda. Bas? Slotfase van de eerste helft. We zitten in de extra tijd. 1-1 dus door de gelijkmaker van Tommy Orso even. Daarmee krijgt Utrecht wel loon naar werken. Want Utrecht verdiende niet om uh, halverwege achter te staan. Bulthuis ramt de bal naar voren. Daar uh, staat Hemten nog. Die kan de bal opvangen, maar doet dat zo onhandig eigenlijk... dat hij daarmee Gert nog de gelegenheid geeft om gevaarlijk druk te zetten. Dan draait Hempten om zijn as en speelt de bal terug naar Proes, de keeper. Een vervanger dus van Titon, die vind ik opnieuw geen zekere indruk maakt. Een paar rare acties van hem gezien, zoals dat vorige week tegen RKC eigenlijk ook al zo was. Kortom, dat uh, lijkt me op deze manier in ieder geval geen blijventje voor het elftal van Van Veldhoven. Balbezit voor Utrecht alweer via Moulenga, sterk gespeeld. Snijder wil Moulenga lanceren, Gernt Lopen elkaar eigenlijk een beetje in de weg dan... Komt er een been tussen van Biemans en is de bal weg. Denk ik dat Bossen gaat fluiten voor de rust. Dat doet hij inderdaad. En omdat Oor in de 44ste minuut de terecht te gelijk maken op het bord zette. Komt er in inmiddels een regenachtige galgelwaard. Nog een zeer bescheiden applaus van de tribune voor de ruststand. 1-1 Utrecht-Roda. En in Nijmegen is bijna afgelopen. Frank Wielijs. Zit in de laatste minuut. Officiële speeltijd. Herakles 1 tegen 1 achterin. Met Looms nu, die de bal naar Feyenović kopt. Ook doorloopt op de helft van NEC Overtoom. De breedte zoeken naar Douglas. Douglas, ruimte voor het schot. Probeer het maar eens. Op de billen van Nuiting komt die bal terecht. Bal over de zijlijn. Dan kan Douglas gaan gooien. NEC heel onrustig nu. Massaal teruggetrokken. En alleen maar die bal wegschieten in de hoop dat platje daar dan ergens is. Om hem te proberen die bal vast te houden. Rinstra, inspelen van Armenteros. Douglas zoeken naar de, de vrije man voor de goal. Douglas maakt eerst de eerste actie richting de punt van het strafschopgebied. Nu is het Van der Velde die de bal met zijn knie wegwerkt. Inderdaad, richting Platje. Voor zit er dan goed bij. En dan NEC eruit met vier man. Maar voor heeft de bal nog altijd bij zich en Dus uh, schiet het niet erg op met die aanval, laat u Perissa, krijgt een tik, maar het spel mag door. Nu wel platje uiteindelijk bereikt. En, uh, in de middencirkel gaat u wel aan krijgt hij de vrije trap mee van Kuzubiuk. Die daar goed het oog in heeft, dat wel met Rienstra, waar Rienstra dingen doet die niet mogen. en Dan Herakles beter die bal daar gewoon kan geven aan Van, van der Velden, zodat uh, NEC die vrije trap kan nemen. Ergens onderweg zullen ze hem wel weer inleveren, zoals dat eigenlijk de hele tweede helft al het geval is. En uh, nu gaat dat niet. In eerste instantie niet in ieder geval Platje. Maakt zichzelf vrij. Schiet dan heel bekeken. Maar uh, het schot wordt goed gekeerd door uh, Pasveer. Niet al te hard. Het was vooral een bekeken schot in de verre hoek van uh, Platje. Maar Pasveer zat er dus goed bij. En nu is het... Uh... Uh, achterin weer wegwerken geblazen bij uh, NEC. Amieu kopt de bal over de zijlijn. Dus kan uh, Heracles weer komen. Inmiddels in de blessuretijd heb ik even gemist hoeveel erbij. Komt drie minuten, zie ik uh, staan. En dus uh, nog drie minuten volhouden voor Nijmegen. Om drie punten in eigen huis te houden. En dat gaat met de nodige pijn en moeite hoor. Vandaag, uh, als het allemaal daadwerkelijk gaat gebeuren. Een uh, duel duwen en trekken van Eijden met uh, Plet. En uiteindelijk Babels die de bal uit de lucht plukt, ver van zijn eigen doellijn verwijderd. En natuurlijk de bal zo ver mogelijk wegschieten om maar zo lang mogelijk uit de problemen te blijven. Looms is de man die daar de bal dan weer terugkomt terwijl Babels tot man van de wedstrijd wordt gekozen. Ik kan me voorstellen dat hij dat is omdat hij die ene redding heeft gepleegd. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij dat is omdat hij Sillissen vandaag ineens moest gaan vervangen. En dat tot nu toe prima heeft gedaan. Natuurlijk een oude getrouwde prima vervanger van Sillissen. In uh, Nijmegen. Je zou willen dat je zo'n gezegde doelman had hier probleemloos zonder met je ogen te knipperen kunt inzetten. En dat uh, geluk heeft NEC dan toch in ieder geval. Douglas gaat onderuit. Krijgt geen vrije trap mee. Bal blijft dus een beetje uh, op de zijlijn hangen. En NEC mag dan uiteindelijk gaan gooien. Want Koolwijk was erbij. Liet die bal ook rustig lopen. Amieu gaat die ingooi nemen met nog één minuut extra tijd op de klok. Kolwijk zonder te kijken. Ergens daar is Platje, dat klopt. Platje wil die bal dan doorroeien richting George. Dat lukt niet. Grootvaam, Grootvaam. Nou, ik zou niet te lang nadenken. Gewoon die bal richting de hoekvlag schieten. En dat doet hij ook braaf. Daar moet George dan uh, achteraan bal over de zijlijn en dan moet Herakles gaan gooien diep op de eigen helft. En NEC nu wel massaal naar voren. Nu is er ineens bijna niemand meer op de helft van NEC te vinden. Om te zorgen dat iedereen zo ver mogelijk en zo lang mogelijk uit de buurt van Babos blijft de ingooi. Gaat in ieder geval ver. Feynovits schiet de bal hard naar voren. Armenteros komt dan nog in de buurt als ze daar niet opletten. Achter die Nuiting. doet dat prima. Kop de bal terug naar Babos. Prima opgelost, die twee daar achterin bij NEC. Armenteros trekt dan nog Babels overeind. Ja, dat moet je allemaal niet doen. Dat gaat je kaarten opleveren, dat soort grappen. En inderdaad krijgt Armenteros daar een kaart voor. Je moet niet naar je tegenstander komen. Uh, zeker niet uh, onder dit soort omstandigheden. Het heeft geen enkele zin om dat te doen. Want Babels die, uh, was helemaal niet aan het treuzelen. Die was al aan het opstaan. En dan moet Arman Teres gewoon met zijn handen van de doelman afblijven. Nu duurt het alleen maar nog langer. Want dan moet er moet de administratie worden bijgewerkt. En Babels moet die vrije trap gaan nemen. Dat doet hij. Richting platje, natuurlijk alles richting platje. Rienstra daarachter krijgt de bal. Het kostte Nijmegen ontzettend veel moeite. Na die snelle 2-0 voorsprong om de 2-1 uiteindelijk over de streep te trekken. Maar het is er gelukt. NEC wint van Heracles met 2-1. Henk Kok bij Twente VVV. Nou, van Hulten heeft hier ook gefloten voor het einde van de wedstrijd. De eindstand is 4-1 in de voordeel van de FC Twente. FC Twente, de nieuwe koploper, ongeslagen nog in deze competitie. Vier overwinningen, twaalf punten. Maar als ik nog even terugblik op deze wedstrijd... had er gewoon 10-2 uh, op het scorebord moeten staan of 12-4. Maar als ik kijk naar het aantal kansen, dan mag ik toch constateren... dat het rendement van het aantal kansen bij de FC Twente en ook bij VVV... maar vele, vele, vele malen meer bij de FC Twente, het rendement was laag. Luc de Jong is uitgeroepen tot man van de wedstrijd met een tweetal doelpunten... en misschien ook wel vanwege het feit dat hij vandaag zijn 21ste verjaardag viert. Het was voor de publiek en zeker voor de supporters van FC Twente een leuke wedstrijd. Maar voor een neutrale toeschouwer is het niet een echte wedstrijd geworden. Wel aardig om naar te kijken. Er is rust bij Utrecht, Roda de Rusland daar 1-1. Drie wedstrijden zijn afgelopen. RKC NAC 2-1. Twente VVV 4-1, NEC Heracles 2-1 en gisteren eindigde Ajax Vitesse in 4-1. Tot nu toe werden alle vier de wedstrijden dus gewonnen door de thuisclub. Respect van Aretha Franklin. Beach volleyball duo. Richard Schuilen en rijden de nummer door. Staan morgen in de finale van het toernooi in Scheveningen. Ze versloegen in de halve finale hun Tsjechische tegenstanders in twee sets. Het is de eerste finale van het seizoen voor het duo. Rijn de nummer door. Ja, ja, maar we zijn toch wel heel blij dat we zeker in eigen land natuurlijk uh, beter hadden we eigenlijk niet kunnen wensen. Uh... Ja, super, super blij uh, Het veld was niet, was niet zo sterk, dus het was, we zagen het ook echt wel als een kans hier om uh, ver te komen. Nou ja, en dan lukt het ook. Het is dus, uh, natuurlijk fijn voor, voor het Nederlandse beachvolleybal, voor de sponsors, voor, uh, voor onszelf ook met name. Richard, heb jij het idee dat de vorm gewoon wat laat gekomen is? Ja, die komt bij ons elk jaar wel redelijk laat. We, we spelen aan het eind van het soen, uh, als de rest moe wordt, spelen wij beter dan een hoop andere teams. Dat is nu wel duidelijk. En, uh, maar ja, dit jaar komt precies op het goede moment. EK was goed... En Kadi was natuurlijk goed en uh, nu dit toernooi. Dat is allemaal voor ons uh, perfect richting uh, de, de Olympische Spelen. En, en voor dit toernooi natuurlijk ook. Ja, want uh, Rijne, dit is eigenlijk meer bonus, hè? Een finale plaats. Dit was niet het doel van dit seizoen. Uh, nee, zeker niet. Ja, we, we proberen... Kijk, we hebben elke week een toernooi gespeeld. Dus uh, wat ik ook al in de persconferentie zei... pieken is gewoon heel moeilijk in zo'n seizoen. Want je speelt gewoon elke week. En, uh... Nou ja, dat het nu hier lukt, dat is, uh, dat is super uh, fijn natuurlijk. Uh, uh, we speelden, wat Richard al zegt, we hebben even een dipje gehad een maand geleden. We echt slecht in klare voet en, uh, Maar nu, uh, nu spelen we eigenlijk al weer een paar weken heel constant goed. Ja. ja, maar ik doelde er eigenlijk op dat dit seizoen vooral bedoeld was om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja, nou ja, dat is nu uh, met, de, met dit resultaat uh, denk ik uh, zo goed als zeker eigenlijk. Dus, uh, ja. En, en hoe zit het er nu uit dan? Ik bedoel, jullie gaan nog het, uh, het seizoen afmaken. Maar vanaf dat moment staat het volledige seizoen in het teken van voorbereiding Olympische Spelen? Ja, ja zeker. We hebben al op de EK hebben we al met uh, Michiel, onze coach, uh, de winter besproken hoe we dat gaan indelen. En uh, we gaan het wel heel serieus aanpakken om in ieder geval volgend jaar in, uh, in juni al topfit te zijn. Dat, uh, om dan echt goed te spelen in Londen. Dat is natuurlijk uiteindelijk ons doel. Maar morgen eerst nog even een dot prijzengeld ophalen hier waarschijnlijk. Ja, morgen wordt echt uh, denk een mooie finale. Uh, Brazilië staat natuurlijk hier en dat is echt een uh, echt wereldtop. Die hebben het gewonnen. Ik denk ook dat die gaan winnen. Dus, uh, Wat een loodzware finale voor ons. voor je alles uit de kast en hopen dat het vol zit. Dan komen we denk ik een heel eind. We hopen op uh, mooi weer. Ook. Het begint net weer te regenen hier. Ja, het schijnt iets beter te worden. Morgen. Dus. Bekijk het maar van de, van de positieve kant. Schouder nummer door. Zij gaan door naar de finale van morgen in Scheveningen. Bram Som heeft zich op de wereldkampioenschap Atletiek in Zuid-Korea... geplaatst voor de halve finale van de 800 meter. Hij kwam vanmorgen vroeg, Nederlandse tijd althans, in actie... en ging als derde in zijn serie door. Wereldkoorhouder David Rudisha was de snelste in de serie van Som. Tegen verslaggever Stefan Verheij vertelt de atleet... wat het betekent dat hij in de halve finale staat. Nou, dat ik... Uh goede beslissing heb genomen afgelopen zes weken en uh, dat ik hier thuis hoor. Hoe belangrijk is het dan? Nou ja, goed wat ik al eerder heb aangegeven, de toernooiervaring. Ik kan nu meerdere rondes lopen, ik kan puzzelen met herstel, tactiek. ochtends vroeg om twaalf uur serietje lopen, wat in principe een finale is. Dus uh, nou, dat zijn allemaal puzzelstukjes die je niet heel vaak kan trainen. En uh, ja, dit geeft enerzijds enorm veel zelfvertrouwen. Anderzijds uh, zijn er wel puzzelstukjes uh, bij de puzzel bijgelegd. Ja, want als je de race is uh, beschrijft, dan uh, ging je meteen in het spoor van de wereldrecordhouder Rodisha, Rudisha. En daarna ging het heel makkelijk. Ja, er uh, waren een paar scenario's inderdaad. Een van de scenario's was inderdaad dat Rudisha de kop zou nemen, dat deed hij. Ik had graag, ik had iets harder willen lopen, maar uh, ik kon ontzettend goed druk blijven zetten op Radisha. Ik heb 15 keer op zijn hakken getrouwd. En, uh, maar... Ik voelde tijdens de race ook dat het zelfvertrouwen groeide qua comfort, dat ik nog wel een tandje over zou hebben. Dus ik heb niet... Ik heb ontzettend druk gezet op Radisha, maar ik voelde dat het niet nodig was om erop en erover te gaan, om een race echt hard te maken. Dus ik heb voor dat uh, ja, gekozen om er gewoon achter te blijven, veel druk te zetten, even naast hem te komen tussen 5 en 6. zodat het tempo wel redelijk hoog bleef. Nou, het voelde gewoon uh, comfortabel, de laatste 100 meter ook. perfect op een scherm de race controleren. Lewandowski kwam er heel makkelijk overheen. De pol? De pol, ja. En ik voelde dat die agarijn zat dicht achter mij, maar het gaatje zat redelijk dicht. En ik voelde ook dat ik nog wel een... Uh, Tandje over had om die laatste 100 meter nog wat aan te zetten als het, als het druk zou komen. Dus uh, ja, redelijk comfortabel een ronde verder. Ja, en dat is ook wel eigenlijk knap. Dat het laatste stuk, wat toch uh, dit jaar een beetje de bottleneck was, dat dat nu, al is het een serie, hersteld lijkt te zijn. Ja, klopt ja. Dus dat betekent dat we gewoon trainingstechnisch ontzettend veel goede dingen gedaan hebben. Dus een compliment inderdaad voor uh, ons begeleidingsteam. En uh, dus, ja... We weten gewoon hoe we mij goed kunnen krijgen. En nu is het zaak gewoon de volgend jaar een heel seizoen goed en heel te blijven. Ja, en dan, dan uh, sluit ik niks uit in Londen bij wijze van spreken. Maar goed, nu zijn we hier. Ja, is dus morgen ook nog wat hoor. Ja, zeker. Dus nu goed herstellen. Ik ben benieuwd naar de halve finales natuurlijk. Ja, dat wordt echt gigantisch natuurlijk. Hoe lekker is dit? Je had de limiet niet gehaald. Je bent aangewezen en dan uh, kom je wel in die halve finale. Ja, dat... dat ja... Het voelt totaal niet als een lange neus naar de atletiekunie ofzo. of zo. Het voelt gewoon dat uh, wij als begeleidingsteam gewoon uh, de boel onder controle hebben. En uh, dat we gewoon, um, ja, als je je rug gewoon recht houdt, blijf aan je plan blijft volgen, ja, dat dat gewoon zo belangrijk is. Ik bedoel, de atletiekbond is maar een spel in, weet je wel, het enige wat ze moeten doen is te zeggen, hey Bram, je mag gaan. En voor de rest... Nul, weet je wel. Dus, dus je moet het ook niet groter maken, zo'n bond. En uh, ik voel het gewoon voor mezelf als een bevestiging. En dat zei Bram Som van uh, beachvolleybal naar atletiek en dan naar judo. Henk Grol had het aantal medailles voor de Nederlandse ploeg op 4 moeten zetten... maar het liep allemaal wel anders. Grol ging in de klasse tot 100 kilogram al in de tweede ronde onderuit... tijdens het WK in uh, Frankrijk. In de extra tijd was Levan Zorzoliani uit Georgië... via een golden score te sterk. En nadat Grol zijn teleurstelling had verwerkt... haalde Matthijs Westraat hem voor de microfoon. Ik ga niet zoveel werken. Floren klaar. Ja. Je hebt er geen verklaring voor? Nou nee, ja. Nee, het ging, ging niet. Dus uh, ja, kutpartij. Achter aan jezelf? Ja, uh, het ging een beetje fout toen die wezaai tegenkreeg. Dus dat was dom, maar ik had het gewoon niet moeten inzetten. Hij deed helemaal niks, alleen maar terugsturen. Maar pakt je pakte je goed? Ja, we terug was misschien wel een punt. Geef ik hem nog een juco die haal ze weg. Ik weet ook niet waarom. Vond je hem terecht, die yuko?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 Toen was er sprake van misschien wel een beetje mentaal, een beetje onderschatten. Uh, ja, ja, dat is nu niet zo? Nee, helemaal niet. Kon gewoon niet. Ik zat gewoon niet meer in. Fysiek? Ja, ik was gewoon op. Ik kon een score, hij ja, ja, ook. Maar ja, ik deed gewoon dom om nog een worp in te zetten. Ik dacht dat ik hem wel kon doortrekken, maar niet. Klaar verloren, voor de rest kan ik er niks zeggen. En nu, wat ga je hier nu mee doen? Nou ja, ja, gewoon weer naar huis en door. Wat leer je ervan? Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Met It Only Gets Better. Geldt niet voor het weer, denk ik, uh, Bas Goede Goeiedag. Het is uh, verschrikkelijk in de Galgenwaard. Het <laughs> regent dat het giet. Je zou kunnen zeggen, ja, de wedstrijd is ook wel aardig. Oh, oh, oh. Roda bijna op 2-1 trouwens. Als uh, de bal vanaf de zijkant komt. Voorzet eigenlijk volgens mij min of meer mislukt van Montaigne En dan de bal nog onder de lat. vandaan moet worden gehaald door van Dijk. Nu aan de andere kant is Moulenga plotseling weg. Geen buitenspel. Assara voor het doel. Het is 1-1. En dat blijft het omdat de bal niet voor het doel komt. Van afstand wil Bovenberg dan schieten, maar die komt er niet naartoe. Ik wilde nog zeggen, met een knipoogje naar het weer. Er is ook geen sprake van zomeravondvoetbal, dus dat klopt wel. Geen zomeravond gezien trouwens het hele jaar. Wel ik van weerkundigen begrijp dat het een fantastische zomer is geweest, desondanks. <laughs> Maar nou, dan kunnen we het misschien later nog eens over hebben. Goh, heerlijk, ja, nee, ik ben wel nog nooit zo bruin geweest als dit jaar. 48 minuten gespeeld, 1-1 de stand. En de tweede helft begint dan toch wel weer vrij levendig, geen wissels. De eerste helft dus nou ja, Utrecht beter en gevaarlijker geweest. Maar toch via Jonker op achterstand gekomen. En vlak voor rust de gelijkmaker van Oor. En dus nu maar kijken met Utrecht of het dan hier in het eigen stadion... in de buurt van de eerste overwinning kan komen van dit seizoen. Want zoals gezegd, Utrecht is beter en zit daar wel dichterbij dan de tegenstander uit Limburg. Tot dusver. Vrije schop komt Raven. Utrecht vanaf de rechterkant van het veld. Oor gaat die bal halen. Die heeft, zei ik al eerder, een goede trap. Zo'n goede trap zelfs dat op een, uh, het WK 120 waar hij speelde zijn treffer voor Jong Australië, doelpunt van het toernooi, werd uh, verkozen. Nu is de vrije trap trouwens niet zo best, want die komt eigenlijk met een grote boog in de handen van Proes terecht. En uh, de doelman van Roda mag dan dus. Een paar keer stuiter met de bal en kijken of mensen van zijn ploeg bereid zijn om de helft van Utrecht weer op te zoeken. Nou, Dat gebeurt allemaal best, want de bal gaat uh, laag in de richting van Montaigne. Montaigne levert hem dan in bij Donald, rookt van de middenlijn, loopt zelf door en krijgt de bal dan ook meteen terug. Montaigne, de Belg aan de rechterkant van het veld. De Beulen, zijn landgenoot, kiest positie, krijgt de bal en kaatst hem dan terug naar de buitenkant. Nog een kort 1-2. Dan moet de Beulen er eigenlijk aan de rechterkant met de bal vandoor. Dat lukt niet, omdat hij ondersteboven wordt gelopen. Pluim pikt dan de bal op, die staat nu bij de cornervlag. Zou een voorzet moeten geven, maar daar is eigenlijk geen ruimte voor. En dan eh, onder druk van Martensson loopt hij de bal uiteindelijk gewoon zelf over de achterlijn en komt er een doeltrap aan voor Utrecht een doeltrap voor Van Dijk. Vijftigste minuut loopt 1-1 is de stand. De eerste helft was eh, niet altijd even goed, maar zeker wel leuk. Dan laten we het maar hopen op een vergelijkbare tweede helft. RKC doet het goed. Heeft na vier wedstrijden gewoon zeven punten. Pakt er vandaag al de tweede overwinning. Nak was het slachtoffer het werd 2-1. Frank Snoeks praat met Ruud Brood. Dat is een ongetwijfeld tevreden trainer. Ik weet niet of je het hoort, maar de Cariben klinkt uit jullie kleedkamer. Prachtige Latijns-Amerikaanse muziek. Wat doe je hier? Ja, Eigenlijk moet ik meedansen. Zeker na een overwinning. En uh, met de nodige geluk uh, behaald. Nee, dat is de ontspanning. Zeker voor die jongens. Uh, ik denk dat we vandaag weer hebben verrast. Met name door de overwinning en, en het spel eerste helft bij Vlagen. Tweede helft hebben we niet zo goed gespeeld. Want jullie hebben geïnvesteerd in de eerste helft, kun je zeggen. En in de tweede helft geprobeerd de hand op de knip te houden. Ja, onnodig, want uh, we trachten natuurlijk te pareren uh, het opkomen van Gorter. Nou, dat hebben we redelijk gedaan, maar vervolgens bleef alles allemaal staan. Waarom niet met bal vast? En dan werd het een beetje angstig. Nou, dan zie je dat uh, de scoren zij bijna tegelijk gelijk maken, wat niet nodig is. Uh, je kreeg juist heel veel ruimte om tegen hun te voetballen. Jullie hebben drie keer in dezelfde formatie gespeeld. Je hebt nu voor het eerst uh, daar een wijziging in aangebracht. En, en die, die nieuwe man, Snow, is meteen man of the match, brengt rust, maakt een goal ook. Ja. En houdt het 90 minuten vol. Ja, ook verrassend. Ook goed voor hem. Uh, belangrijk is hij gebleken. Uh, Sander Duits gaf aan in de rust uh, dat hij wat last had. Nou, oké, okay, dan komt dat deal. Ook niet onbelangrijke spelen voor ons. En uh, dan zie je dat ze met elkaar heel hard willen gaan. En Yvender is uh, ja, voor onze begrippen natuurlijk wel uh, een goede speler. Nu analyseer je net. En dan zeg je van ja, tweede helft wat geluk gehad. Uh, dat had beter ja. moeten. Maar ondertussen kun je ook gewoon je punten tellen. Je hebt er zeven. Ja, fantastisch. Ik zeg al, dit is de eerste overwinning thuis. Uh, zwaar bevochten wederom. Maar zeven punten, ik denk dat niemand dat voor mogelijk had gehouden. En uh, ja goed, wij moeten het met deze jongens doen. Die willen keihard knokken. En we zijn heel blij met die overwinning natuurlijk. Ruud Brood, de trainer van RKC, dat met 2-1 van NAC won. Zeven punten en daar kunnen Utrecht en Roda zelfs na winst vanavond niet aan tippen. Bas Tichler. Nee, bij lange na niet. 1-1 uh, is de stand voorlopig in de Galgenwaard. Snijder, Rodney Snijder krijgt geel. Die, dat krijgt hij uh, na een pittige overtreding nog op de Roda helft in de 52 minuut van de wedstrijd. En dat betekent dat Roda een vrij schop mag nemen via Montaigne. En Utrecht even met alle veldspelers. Minus Moulenga terugzakt op de eigen helft. Montaigne treuzelt wat met het nemen van die vrij schop. Neemt hem dan volgens kort naar Donald. En dan komt Utrecht storen Via Tommy Oor gaat de bal dan buiten en moet Roda verder met een ingooi. Roda dat dus in de tweede helft gevaarlijk was met die ja, min of meer mislukte voorzet vanaf de rechterkant die nog bijna het doel dwarrelde. Er was een hand van Van Dijk nodig die zich dus in de eerste helft nog een keer behoorlijk verkeek op een kopbal van Donald en vervolgens gered werd door de lat. Want Roda kan na afloop in ieder geval zeggen Utrecht mag dan beter zijn geweest en gevaarlijker en volgens de meeste mensen normaal gesproken de overwinning verdienen. Wij hebben wel in de eerste helft en de paal en de lat geraakt en daar heeft Roda dan zeker gelijk. Want zo was het. Balbezit voor de ploeg uit Limburg. Pluim. Draait wel, kapt ook, maar verspeelt vervolgens de bal. En dan mag Montaigne weer aan de slag. Die staat in deze fase van de wedstrijd meer met de bal boven zijn hoofd dan aan zijn voeten. Want opnieuw een ingooi. Donald biedt zich aan, maar ook niet echt. Wordt een beetje van de bal gelopen daardoor. Oor. Dan gaat de bal diep. Wordt er een onderschepping geplaatst door Schut. Maar raakt ook hij de bal en de controle over de bal liever kwijt. En kan Pluim weer overnemen. Donald, komt het lijn in deze Limburgse aanval? Nee, overname Snijder, overname Utrecht. Maar ook daar ontbreekt de voorzetting. Het was Martensson trouwens, die de bal te ver van en dan kan Wielaard weer overnemen voor Roda. Pasen op de beulen die de bal klaarlegt. Maar voor wie? Overname Utrecht weer. En in één keer wordt dan Gerd gelanceerd. Die nog niet scoorde voor Utrecht. Nu wil hij graag. Maar wordt hij door Biemans. Die een goede sliding in huis heeft. Uiteindelijk van de bal gezet. Dan komt er een ingooi voor Utrecht aan de rechterkant van het veld. Niet meer. Niet minder. Assare voorzet. Assare voorzet. Dat wel. Maar ook weggekopt. En Roda heeft de bal weer terug. 54ste minuut, nog altijd 1-1 in de gal gewaard. Dirk Wijnalda heeft in Almere de Holland Triathlon op zijn naam gebracht. Hij volbracht de klassieker: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen. En ruim 42 kilometer lopen in 8 uur. 32 minuten en 36 seconden. Roland Smits finishte op ruim 5 minuten van de winnaar als tweede voor Remy Vasseur. Sonja Jaarsveld was de snelste vrouw op iets meer dan een uur van de winnaar. LKC-Nakwet 2-1, Twente-VVV 4-1, nec Herakles 2-1. En bij Utrecht-Roda zijn ze een minuut of 12 bezig in de tweede helft. Het is 1-1, tot zo. Na Marielle Hagman met het NOS-journaal. NOS langs de lijn op 1. Het laatste nieuws. Ik hoor u achter mij zware... We worden beschoten nu hier, met zware granaten. Koulinel liet gisteren ook weer van zich horen. In de NM, in de NM.